daarmee zou hij zich mogelijk hebben laten omkopen. Er zijn ruim 200 aangiftes binnengekomen. De OM is niet bevoegd om zo'n zaak te beoordelen... als het om een politicus gaat. De procureur-generaal zal na zijn onderzoek... de minister van Justitie informeren. Uiteindelijk beslist de regering of de Tweede Kamer... over eventuele vervolging van Pechtold. Ruim 500 mannen die nog geen DNA hebben afgestaan... in de zaak Nikki Verstappen... zijn door de politie gevraagd om dat alsnog te doen... Volgens het OM staat het overgrote deel van hen toch wangslijm af, meldt 1 Limburg. De elfjarige Nikki Verstapper verdween in 1998 op de Brunselmar heide. Een dag later werd zijn lichaam gevonden. De zaak is nooit opgelost, al zijn er wel DNA-sporen gevonden. Een experiment van het kabinet om wiet tijdelijk te legaliseren kan leiden tot allerlei rechtszaken, waarschuwt de Raad voor de Rechtspraak. De rechters zeggen dat de proef op gespannen voet staat... met internationale verdragen. Het kabinet wil in zes tot tien gemeenten-coffeeshops... vier jaar lang wiet laten verkopen, zonder dat het strafbaar is. Ruslands voorstel om onafhankelijke experts... nieuw onderzoek te laten doen... naar de gifgasaanval op oud-spion Skripal... is met overmacht weggestemd. Dat gebeurde tijdens het overleg bij de OPCW... de Organisatie voor het Verbod op Chemische Wapens... Het verzoek van Rusland om samen de aanval te onderzoeken... wordt door de Britten een afleidingsmanoeuvre genoemd. Grote Britse bedrijven hebben tot middernacht de tijd... om het salarisverschil tussen mannen en vrouwen te melden. Een nieuwe wet in Engeland stelt grote bedrijven verplicht... om het verschil openbaar te maken. Doen ze dat niet, dan riskeren ze een boete. Premier May wil de loonkloof tussen mannen en vrouwen verkleinen. NFC FC Barcelona en Liverpool hebben een grote stap gezet... richting de halve finale van de Champions League. Barcelona won thuis met 4-1 van AS Roma. En Liverpool won het Engelse onderrondje tegen Manchester City met 3-0. Bij Liverpool stond Virgil van Dijk in de basis. En Jorginho Wijnaldum viel in. De terugwedstrijden in de kwartfinale zijn over een week. Het weer nog. Vannacht en de komende ochtend bewolkt... en enkele buien. Later op de dag af en toe zon...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 Hoe zet jij de eerste stap naar je ideale huis? Ga naar Woon je al Ideaalwijzer op ING.nl of vraag het je adviseur. Voor wie vooruit wil, ING. Goede nacht, vrienden. Het wordt tijd voor mich te gaan.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 Ja, Milieudefensie gaat Shell dus aanklagen... vanwege hun aandeel in de klimaatverandering. Ik had vroeger als puber altijd een enorme hekel... aan een uitdrukking die mijn vader vaak gebruikte. Vooral omdat hij eigenlijk iedere politieke discussie doodsloeg. Maar vandaag, Milieudefensie, Shell? Nou, vooruit dan, daar komt-ie. Verander de wereld, begin bij jezelf. Goedenavond en welkom bij Dit Oog op woensdag. Over een opvallende verklaring van drie landen... die alle drie betrokken zijn bij de oorlog in Syrië. Turkije, Rusland en Iran willen een einde aan het geweld, zeggen ze. Wat zit daarachter? Vroomshoop, bij Almelo, gaan we het ook over hebben... hoe daar 73 jaar geleden in 1945 een massa-executie werd voorkomen. Guus Kempen was acht jaar oud en hij was erbij. De man die... 100 metronomen neerzetten in het gemeentehuis hier in Hilversum in 1963... de Hongaarse componist Georgi Ligeti. Vijf dagen lang is er een groots eerbetoon. En in Politiek Den Haag in de Kamer ging het vandaag over de Mokro-mafia... en het beschermen van kroongetuigen. Om te beginnen een overzicht van het nieuws van vandaag. Woensdag 4 april... Als we niet snel meer investeren in de infrastructuur... dan neemt de reistijd voor woon-werkverkeer de komende jaren met de helft toe, waarschuwt de ANWB. Ondanks de 2 miljard die het kabinet al heeft gereserveerd. Het is niet genoeg. Meer investeren in de wegen, meer investeren in het openbaar vervoer... meer investeren in fietsinfrastructuur is toch echt nodig. De gebruikers kunnen ook zelf iets doen. Een garagebedrijf in Dordrecht beloont personeel dat met de fiets naar het werk komt. Als ze van de fiets gebruik maken, vergoeden we 13 cent per kilometer. Omdat ik ervan overtuigd ben, als we niet op een andere manier gebruik gaan maken van de auto, dan slippen we dicht, dan staan we met z'n allen stil en is mijn business case voorbij. En het mes snijdt aan twee kanten. Ook voor de gezondheid. en uh, Ik vind het heerlijk om morgens even op die fietsenstappen hierheen te komen. Een half uurtje fietsen morgens. Op de langere afstanden is het vliegtuig vaak het goedkoopst en het snelst. Bijvoorbeeld voor een weekendje Berlijn, Londen of Parijs. Maar als de trein je van het centrum van Londen naar Hartje Amsterdam brengt in 3 uur en 41 minuten, dan is de keuze snel gemaakt. Dit is de beste manier om te reizen. Je verliest het centrum van Londen, 3 uur, 41 minuten later, je in het centrum van Amsterdam. Het is fantastisch. En net als de ANWB-topman wil ook NS meer geld voor de infrastructuur. Eigenlijk zou dat op Europees niveau een besluit genomen moeten worden. Alle hoofdsteden worden snel ontsloten. Met ook snelle treinen, Ook om de milieudoelen te halen. Ja, dat gaat misschien wel een paar honderd miljard kosten. Maar dat is het echt waard voor de lange termijn. En dan zijn we er nog niet. Wereldwijd stappen overheden, boeren en milieuorganisaties naar de rechter. Om klimaatmaatregelen af te dwingen. Milieudefensie sleept Shell voor de rechter. We kunnen alleen de klimaatproblemen... Effectief aanpakken, als iedereen zijn rol uh, speelt. Ook en juist Shell. En op dit moment staat Shell nog te veel aan de kant. De advocaat van Milieudefensie ziet wel kansen om de zaak te winnen. Vanwege het grote aandeel dat Shell heeft... bij de veroorzaking van klimaatverandering... en ook omdat Shell al in de jaren tachtig wist... al veel eerder dan, uh, dan u en ik dat wisten... dat uh, zij bijdroeg aan klimaatverandering... en dat dat tot grote schade in de wereld zou leiden. En steeds meer maaltijdbezorgers stappen over op de elektrische fiets... Beter voor het milieu, maar ook aangenamer... dan de knetterende brommers op straat. In nieuw zijn ze nog niet zover. In een paar dagen tijd zijn er 30 boetes uitgedeeld aan bezorgers... die te hard reden, geen licht hadden... of levensgevaarlijke situaties veroorzaakten. Er veel rijden ze, vaak zonder licht. Wat gereest langs de weg... En leven is gevaarlijk. Mijn vrouw is een bijna een keer aangereden. En ik heb ook uh, andere uh, mensen gesproken die ook een bijna ongeluk hebben gehad. Ja, lokale partijen willen nu met de bezorgbedrijven om tafel. Niet nodig, zegt deze pizzabakker. De snelheid uh, om de pizza's te maken en bij de klant te krijgen. De snelheid maken we in de winkel. En op de weg hou, dien je gewoon te houden aan de verkeersregels. Boetes zijn voor hun eigen rekening. Als ze slim zijn houden ze zich gewoon aan de verkeersregels. En dat was Nieuws Vandaag op Radio en tv. En wat staat er in de krant vanmorgen Clemens Peters? De hang naar meer diversiteit binnen de politie heeft in Amsterdam een nadelig effect gehad op de verhoudingen binnen het politiekorps. En dat zegt Ramon Arnhem. Hij leidde samen met ex-politicus Fatima Elatik een project om meer minderheden binnen te krijgen. De grootste wrijvingen ontstonden volgens hem met politiebuitenstaande Fatima Elatik... die verweten werd dat ze te hard keer ging tegen de politiecultuur. We praten over mensen die soms 30, 40 jaar bij de politie zitten. En ze kregen het gevoel dat ze het al die tijd niet goed hadden gedaan. Dat ze er niet meer toe doen. Dat zou mij ook pijn doen. Als het aan Nederlandse milieuclubs ligt... dan mag de overheid mensen dwingen om zich te schikken... naar keuzes van hoge hand bij de overgang van aardgas... naar een andere manier van verwarmen van hun huis. Bewoners alleen maar verleiden om mee te doen is onvoldoende... zegt Joris Wijnhoven van Greenpeace in Trouw. Gemeenten en energienetbeheerders moeten de dus schone alternatieven kiezen en opleggen. Per wijk dient een knoop te worden doorgehakt. Welke nieuwe energiebron komt hier? En wie niet mee wil doen, mag zijn eigen alternatief kiezen... maar dat is in je eentje vaak een onbegonnen zaak, erkennen de milieuorganisaties. Hoe kan een mens voldoening vinden in het leven dat hij leidt? Hoe kan die ontsnappen uit het gevoel vast te zitten in een onbevredigend leven... en een beetje opgewekt blijven met de dood in het vooruitzicht... Vragen die de Amerikaanse hoogleraar filosofie Kieran Setia zichzelf stelt... in zijn boek Midlife, A Philosophical Guide. Nou, NRC praatte met Setia. Op zijn 35e werd hij getroffen door een verontrustende mix... van nostalgie, spijt, claustrofobie, leegte en angst. Trouw aan zijn vak besloot hij de klassieke uitdagingen... van de levensfase te bestuderen vanuit de filosofie. Het resultaat is een elegant, intellectueel boek. Als je het leest na drie glazen wijn gaat er veel aan je voorbij. De Telegraaf interviewt Pamela Pinas... wie er open brief aan Sylvana Simons op sociale media een hit werd. En daarin rekende ze af met de klaagzucht... en het slachtofferschap van antiracismeactivisten. activisten Ik ergerde me eraan dat niemand een tegengeluid liet horen. Misschien zou ze wel iets in de politiek willen doen, zegt ze tegen de krant. Ze beseft dat ze met haar tegendraadse geluid een uitzondering is... zeker als donkere vrouw. In Nederland heb je al snel een probleem als je een tegen Draadse mening hebt: mensen gaan je aanvallen en als ze het niet kunnen winnen, dan gaan ze je woorden verdraaien en je reputatie schaden. Deze onderwerpen, morgen uitgebreid in de ochtendbladen. Let's hope. Van Mitch Rivers. Een nieuw dieptepunt in de zogenoemde Mokro-oorlog was de liquidatie, kunnen we wel zeggen, van de broer van een kroongetuige in Amsterdam vorige week. De Tweede Kamer debatteerde vanavond over wat te doen om dat geweld te stoppen. Wilma Borgman in Den Haag over de kern van de discussie, alhoewel discussie. Zelden waren ze in de Tweede Kamer zo eensgezind als vanavond. Deze week opnieuw een dieptepunt, zegt Madeleine van Torenburg van het CDA. De moord op een onschuldige broer van een onlangs gepresenteerde kroongetuige. Vermoedelijk om deze het zwijgen op te leggen. Een moord om een kroongetuige te intimideren. Het is ongehoord in Nederland. Het lijkt een actiefilm, maar het is de realiteit in Nederland. De georganiseerde criminaliteit die verhardt letterlijk in een moordend tempo. Arno Rutte, VVD. Jonge criminelen gebruiken extreem geweld... en hierbij komen onschuldige mensen om het leven. Maar helaas is dit niet een incident. Vindt Atje Kuiken van de PvdA. En het is niet het eerste incident waarbij onschuldige slachtoffers vallen. De tijd dat criminelen alleen elkaar liquideerden... ligt al lang achter ons. En de dreiging voor gewone mensen wordt steeds beknellender. Pure intimidatie. Grof geweld. Volgens Michiel van Nispen van de SP. Dit zijn maffiatoestanden in onze eigen hoofdstad. De spiraal van geweld in Amsterdam is onacceptabel. Zegt Maarten Groothuizen van D66. De daders slappen onze normen en onze regels aan hun laars met grof geweld. Iedere moordaanslag roept weer een tegenreactie op. En ik denk dat het belangrijk is dat we het vandaag ook bespreken... om te kijken van op welke wijze dit nu allemaal beter kan aangepakt worden. Katalijne Buitenweg, GroenLinks. Ik denk dat er niemand in deze zaal is die niet zwaar ontzet was... ook door de moord op de broer van de kroongetuige Nabil B. Over de kille berekening die daaruit sprak. Voorzitter, hier moet een einde aankomen. Zegt PVV-kamerlid Lilian Helder. En ook dat zijn ze allemaal roerend met elkaar eens. Maar hoe dan? Maar de groothuizen van D66 weet het ook niet. Ik denk niet dat we vandaag de oplossing gaan verzinnen. Ik denk zelfs eigenlijk dat de oplossing niet bestaat. Maar ideeën zijn er wel in de Tweede Kamer. Het is bijvoorbeeld veel te gemakkelijk om aan automatische wapens te komen. En dat moet worden aangepakt, vindt de Kamer. En de Rotterdamse haven is zo lek als een mandje, zegt het CDA. Daar komt veel te veel cocaïne zomaar binnen. En we weten inmiddels dat door die enorme toevoer van cocaïne... er een enorme hoeveelheid is. Als er veel is, is de prijs laag. Voorzitter, Dan is de concurrentie groot en dan maken ze elkaar, elkaar onderling af. Dat is wat we op dit moment zien in onze hoofdstad. Er moeten gewoon meer rechercheurs komen, zegt de PVV. Meer capaciteit voor de politie, dat is een absolute topprioriteit. En bij een verhoging van de pakkans hoort ook een zware straf. De straatterrorist van vandaag is de moordenaar van morgen. Georganiseerde criminaliteit is zwaar en hardnekkig... en verdient dan ook niets minder dan, ik citeer hem graag voorzitter... de minister zelf, een keiharde aanpak. De PvdA wil over de hele linie, meer agenten. De strijd tegen uh, de georganiseerde criminaliteit... de strijd tegen de maffia gaan we alleen maar winnen... als we in totaliteit voldoende capaciteit hebben. Dit vergt zoveel van de regisseurs, niet alleen in Amsterdam, maar ook in Zuid-Nederland. Uh, het is al eerder gezegd, het is vanochtend gezegd... bij het uh, onderwerp over de politie... er zal echt meer geld voor capaciteit bij moeten komen. En niet alleen meer agenten, ook andere agenten op het D66. Het is niet alleen een kwestie van geld. Het is vooral ook belang, belangrijk om te investeren in een politie... die met alle groepen in de samenleving in contact staat. Het is vaak immers lastig om informatie te krijgen... uit gesloten gemeenschappen die je niet goed kent. En dus je moet zorgen als politie dat je mensen in huis hebt... die een weg weten in verschillende milieus... Met andere woorden, diversiteit, voorzitter. Maak het ze zo lastig mogelijk, zegt de VVD. Als we de georganiseerde misdaad, die de bron is van het liquidatiegeweld... een stok in de wielen willen steken... is alleen inzetten op het strafrecht niet voldoende... en zeker niet voldoende effectief. Cruciaal is dat alles wordt gedaan om te zorgen dat misdaad niet loont. Focus op afpakken, focus op verstoren. Elke poon kwam niet achter de tralies dankzij het strafrecht, maar dankzij het belastingrecht. En, oh ja, zorg ook dat er beter voor kwetsbare, potentiële daders wordt gezorgd, denkt GroenLinks. De makkelijk beïnvloedbare jongeren die steeds vaker voor het karretje van de zware criminelen worden gespannen. Ze worden steeds jonger, ze zijn vaak zwartbegaafd. Amateuristisch wordt het daarmee. Voor weinig geld zijn ze bereid de meest vreselijke dingen te doen. De minister is het eens met de Tweede Kamer. Onschuldige vader van twee kinderen is afgelopen donderdag op klaarlichte dag in zijn kantoor doodgeschoten. Het is bekend aan ons allen dat het slachtoffer de broer is van een kroongetuige. in een groot onderzoek naar liquidaties. in de wereld van de georganiseerde drugscriminaliteit. Schokkend en volstrekt onaanvaardbaar voorval. Hij houdt zich vast aan de plannen uit het regeerakkoord. Meer geld voor politie en hogere straffen moeten helpen. Het voorkomen van liquidaties is moeilijk. Maar politie en OM doen er alles aan om het potentiële daders... zo lastig mogelijk te maken of om ze tevoren al de pas af te snijden. Binnen de politie en het OM wordt in dat kader veel capaciteit... vrijgemaakt voor liquidatieonderzoeken... De ernst van die feiten en de gevolgen voor de maatschappij. En dat is denk ik door velen van de leden vandaag terecht benadrukt, die ernstige gevolgen voor de maatschappij rechtvaardigen die inzet. Als je er niets aan doet, ja, dan zijn we overgeleverd aan de wolven, denk ik. Springfield. Turkije, Rusland en Iran roepen in een gezamenlijke verklaring dat het geweld in Syrië moet stoppen. Dat klinkt mooi natuurlijk, maar uh, wij vragen ons af wat die drie leiders Erdogan, Poetin en Rouhani tijdens het topoverleg, want daar komt die gezamenlijke verklaring uit, vermoedelijk nog meer hebben besproken. Daar gaan we het over hebben met Arabist Leo Kwarte en hoogleraar Turkse talen en cultuur Erik-Jan Zurger. Allebei van harte welkom. Um, meneer Thurro, om met u te beginnen, hoe belangrijk is deze bijeenkomst? Nou, voor Turkije is die wel belangrijk. Het is een soort bezegeling van de terugkeer van Turkije... aan de onderhandelingstafel. Dat is al begonnen met de eerste van deze bijeenkomsten... in het zogenaamde Astana-proces, zoals het heet, in Sochi. Dus in Rusland. En dat is kracht bijgezet doordat de Turken natuurlijk... vorige maand de noordwestelijke Syrische regio Afrin veroverd hebben... Mm -hmm. En daarmee, dat was ook de bedoeling van die operatie, daarmee hebben de Turken eigenlijk gezegd van ja, je kunt niet om ons heen. En, en nu zitten er dus drie aan tafel die wel hele eigen agenda's hebben voor wat betreft Syrië, maar het over een paar dingen eens kunnen worden. En het ene waar ze het eens over kunnen worden, hebben ze ook nu nadrukkelijk weer gezegd, is dat Syrië één moet blijven, dat de grenzen niet veranderd mogen worden. En het andere is dat ze uh, niet willen dat de Amerikanen daar blijven. Ja. Leo Kwart, nog een half jaar geleden waren die drie leiders ook al bij elkaar. Wat was de noodzaak eigenlijk om elkaar weer zo snel te treffen? Nou ja, er is sindsdien wel iets uh, veranderd. Uh, in, die, in de afgelopen zes maanden is, uh, is, Ruta, is de Route, een van de buitenwerken van Damascus, die in handen was van de rebellen. Die, is, uh, of die wordt op dit moment eigenlijk, uh, heroverd uh, door het, het leger van Assad. Dus de rebellen worden eigenlijk per bus afgevoerd... naar het noorden van Syrië, naar de provincie Idlib. Terwijl in het noorden, um, ja, wat Eric-Jan Zürger ook net zegt... is dat uh, het, uh, de regio Afrin is binnengevallen door de Turken. Dus eigenlijk zijn de rebellen die uh, grotendeels gesteund worden door Turkije... die hebben dus bij Damascus een stuk gebied moeten opgeven... terwijl Turkije zijn invloedssfeer heeft kunnen uitleggen... Uh, uitstrekken in het uh, noorden van Syrië aan de grens met uh, Turkije. Wat zij ook, ook willen. Dus je ziet dat er een soort van gebiedsuitrol uh, plaatsvindt. Nee? Maar ja goed, het is natuurlijk altijd een uh, soort onvoorspelbaar uh, proces. Je kunt dat niet helemaal van tevoren allemaal afspreken. Uh, die partijen, ja, ze hebben allemaal andere belangen. Dus het is zo goed, uh, het is goed om ze nu en dan samen te komen... en om te kijken of die belangen nog steeds wel... Uh, ja, min of meer met elkaar in overeenstemming kunnen worden uh, gebracht. Ja, is maar het klinkt heel allemaal. cynisch eigenlijk. Hè? Een soort kwartetten. Van, van uh, nou ja, goed, het is uh, als jij dan dit hebt, moet, dit, moet, moet ik onderhand maar dat krijgen, zo'n beetje. Ja, het is het wel. Maar wat, wat Ed Jansuur ook zegt, uh, daar ben ik helemaal mee eens. Hè, dat, wat die drie partijen willen is dat uh, Syrië één blijft. Dat is ja. heel belangrijk. Tweede ook dat de rol van Amerika uh, verdwijnt in Syrië. Dat de, de Amerikanen zich uiteindelijk moeten terugtrekken. En, uh, en dat is natuurlijk. Ja, voor die drie landen zo belangrijk... dat ze altijd wel manieren vinden om uh, met elkaar uh, tot overeenstemming te komen. Wat je ook ziet, is dat die drie landen uiteindelijk in de toekomst... Uh, in staat zullen blijken om Syrië een soort vrede op te leggen. Heel opmerkelijk is namelijk dat die drie uh, presidenten... Uh, Poetin, Erdogan en uh, Rouhani van Iran, die ontmoeten ook, uh, elkaar. Maar de twee partijen waar het om gaat... In Syrië, namelijk de rebellen en het regime van Assad, die zijn er gewoon niet bij. Dus ja. Over hun hoofd er heen beslissen die grote leiders wat er gaat gebeuren met Syrië. Ja, meneer Tjurger, is het voor de Turken al zover dat zij accepteren dat Assad in het zadel blijft? Mm, daar gaat het wel naartoe, ja. Um, he, dat is ook deel van die, van die uitruil. Het is inderdaad een soort uitruilproces. Um, en uh, ja, Turkije heeft zich lang op het standpunt gesteld... dat uh, Assad en zijn regime absoluut geen deel van de toekomst van Syrië konden uitmaken. Nee. Maar uh, het lijkt er toch erg op dat uh, ja, toen Turkije echt met rug tegen de muur stond... en helemaal geen invloed meer in Syrië leek te hebben... dat ze toch bereid zijn geweest om daar uh, hun standpunt te veranderen. En dat heeft waarschijnlijk ook wel weer bijgedragen aan de Russische beslissing... om Turkije toe te staan om uh, Noordwest-Syrië te veroveren, Want dat is ook uh, wel deel van het plaatje. Turkije heeft dat kunnen doen, maar heeft het alleen maar kunnen doen... omdat Rusland... Uh, dat expliciet um, gedoogd heeft. Ja. En dat weten ze ook in Ankara. En dat zeggen ze zelfs ook in Ankara. Ja. En meneer Kwarten, nog een keer. Of is dat heel naïef als ik dat blijf zeggen? Van, dan, want terwijl <laughs> dat conflict maar door blijft gaan... over ja. de rug en het vreselijk natuurlijk... van al die mensen die daar wonen in dat conflictgebied. Dat is ook vreselijk, het is ook vreselijk. Uh, dat is ook heel erg. Maar de andere kant, de Russen hebben er ook enigszins wel baat bij... dat de Turken zich kunnen manifesteren, meer kunnen manifesteren in Syrië. Want wat je ziet eigenlijk ook weer de afgelopen zes maanden... is dat de rebellen steeds meer uh, tegen Turkije aanhangen. Je ziet dat uh, Saudi-Arabië, waar er een, een kroonprins aan de macht is... eigenlijk die het steeds meer voor het zeggen heeft... dat Saudi-Arabië zich meer terugtrekt uit Syrië. Ze laten het een beetje over aan de, aan de Syrië zelf. Dus die rebellen die vroeger steun kregen van Qatar en van Saudi-Arabië... krijgen steeds minder steun uit die hoek. Dus dat betekent dat Turkije uh, zoveel invloed heeft onder die rebellen... dat Turkije ze uiteindelijk, die rebellen dus... naar de onderhandelingstafel kan dwingen. Hmm. Net zoals Iran en Rusland dat kunnen doen met betrekking tot Assad. En dan eigenlijk die partijen ja, min of meer met de kop tegen elkaar kan slaan... en zeggen van jongens, jullie moeten vrede sluiten, maar wel op onze voorwaarden. Ja, en, wat moet er gebeuren, voorwaarden. en wat moet er gebeuren ten aanzien van de Koerden? Hè? Op zo'n manier dat Iran en Turkije blijkbaar niet heel erg boos worden. Nou ja, ja, het, het, ook, de, ook, ja. Daar, ook daar kun je denk ik alleen maar vrij cynisch over zijn. Ik denk dat er uh, vroeger of later... Kijk, de, de Amerika, de Verenigde Staten blijven daar nu. Uh, geven hele gemengde signalen af. Hè. Trump zei, we gaan, we gaan heel snel terug. Toen bleek dat het Pentagon juist bezig was de boel daar te versterken. Nu is er weer een uitspraak van Trump van... ja, we gaan nu nog niet terug, maar wel heel gauw... Um, het is... Uh, he, daarnaast hebben de Amerikanen uh, nu de Arabische uh, staten, de Golfstaten... gevraagd om fors financieel te gaan bijdragen aan een langer verblijf. Dus... Um, ik denk dat je op de wat langere termijn... Toch, uh, ja, toch, toch wel zult gaan zien dat de Amerikanen de Koerden laten vallen. Want dat is natuurlijk een bijkomend voordeel voor Rusland... van deze situatie. Door Turkije binnen te laten... hebben ze de kansen op wrijving en conflicten... tussen Turkije en de Verenigde Staten... Uh, fors gemaakt. En, uh, want Turkije heeft... Uh, herhaaldelijk aangekondigd dat ze het niet bij Afrin zullen laten... dat ze ook dat Koerdisch gebied in het oosten zullen aanvallen. Dat wordt beschermd door de Amerikanen... die zich daar de afgelopen week juist versterkt ingegraven hebben... bij Man Beach. Um, Dus een conflict ligt daar op de loeën. En dat is natuurlijk een geweldige bonus voor Rusland. Het nee. strijd tussen twee NAVO-landen. En ik denk dat dus de Verenigde Staten vroeger of later... voor een keus komen te staan om... of met Turkije te breken of de Koerden te laten vallen. En dat ze dan vrijwel zeker dat laatste zullen doen. Ja. En meneer Kwart, en nog even terug dan naar die verklaring van vandaag. Hè, dat deze drie dus zeggen dat ze een einde aan het geweld willen in Syrië. Ja, hoe, hoe, de, wat moet je daarvan denken? Nou, ik denk dat ze wel gelijk hebben. Alleen um, uh, zal die, die vrede uiteindelijk worden bereikt. Door eerst nog een paar hele forse veldslagen te gaan leveren. bedoel, uh, het is niet een, een zeg maar, uh, de lijn van A naar B is niet een rechte, rechte lijn. Hij gaat uh, via ja, allerlei uh, ontwikkelingen op het, op het slagveld. Dus als je zegt uh, uiteindelijk... dat je een einde aan het geweld wilt, betekent dat eigenlijk, als je het goed tussen de regels doorleest, van dat er eerst nog flink gevolgd moet worden? Eigenlijk wel, want waar het op neerkomt... is dat uh, als dat uiteindelijk het helemaal weer voor het zeggen moet krijgen in, in Syrië. Want dan heb je namelijk een sterke uh, centrale staat in Syrië. Die kan die minderheden, met name dan de Koerden, onder, onder de duim houden. Dat is erg um, belangrijk, met name ook voor uh, de Turken. dus ook wat Russen willen, wat de Iraniërs willen. Maar goed, zover is het nog niet. Ongeveer een kwart van Syrië, 20% ongeveer, een kwart van Syrië... is in handen van uh, de Koerden. En dat gebied zou ook, zeg maar, ondergaan... Onder zag van de centrale staat moeten komen. En, en denk, denkt u, meneer Surge, dat er iets terecht gaat komen... van die belofte ook vandaag... dat humanitaire hulp sneller terecht moet komen... bij de mensen die er echt behoefte aan hebben? Nou, ik denk dat ze wel een aantal dingen gaan doen. Het is ook in Turkije's belang om uh, de vluchtelingen te laten terugkeren. En dus die plannen die nu zijn ontvouwd... om dus uh, een soort mega broodbakkerijen te gaan bouwen... in de noordelijke zones en uh, hospitalen... Um, ik denk dat daar wel wat van uh, terecht zal komen. Ja, dat ze dat zullen doen. Omdat, hmm. uh, omdat alle drie de partijen heel erg benadrukken... van hè, wij, wij zijn er niet alleen maar voor de oorlog... maar wij zijn er ook voor de wederopbouw. Okay. En daar hebben ze natuurlijk makkelijk in die zin... dat um, in, hoeveel kritiek je ook natuurlijk op, op bijvoorbeeld... Russische en Iraanse inmenging kunt hebben... Um, anderen die iets doen zijn dat natuurlijk ook niet... Nee. He, er, er, is geen, er zijn geen andere spelers nee. de, die, die iets tot stand kunnen brengen uh, wat concreet op de grond verschil maakt. Ja, meneer Kwart, kunnen we concluderen dat die drie hun agendas weer een beetje op orde hebben? Dat uh, er misschien nog heel hard gevochten gaat worden en dat ze dan over een tijdje weer bij elkaar komen? Waarschijnlijk wel. Kijk, we richten ons nu heel erg op het, op, op het Koerdische gebied. Zou Erdogan zijn woorden waarmaken... zal hij inderdaad ook het noordoosten van Syrië gaan binnentrekken. Net zoals hij heeft gedaan in Afrin. Maar goed, er is ook nog een ander gebied... wat heel spannend aan het worden is. Dat is Idlib. Het afvoerputje van alle rebellen. Dus al die rebellen die zeg maar, zich moeten overgeven elders in Syrië... komen in Idlib terecht. En dat is een enorme verzameling van strijders... waar Turkije grote invloed heeft. Maar wat als dat kostte... Wat het kost, onder zijn invloed wil krijgen. Uh, en dat, uh, dat gebied wordt ook een, een spannend gebied. Dus wellicht zien we een volgende uitrol: itlip voor het noordoosten van Syrië. En dan weer een nieuwe bijeenkomst. Goed. Ik dank u voor nu, ja. heren Leo Kwarten en Erik-Jan Turja. wrong. feels like when you have it, then it's gone. I want more, more and more. And if you steal the fire, give me some. As the sun dissipates while it waits for a friend to arrive From the past while it pulls us Jack Johnson, While We Wait. Jorgi Ligeti is een van de grootste componisten van de 20e eeuw. En dat is reden voor het muziekgebouw aan het ei om een festival aan hem te wijden. Hij was kind van Joods-Hongaarse ouders... overleefde als een van de weinigen van zijn familie de oorlog... kwam daarna onder het juk van het communistische regime en vluchten in 1956 bij de Hongaarse opstand naar het westen. Ralf van Raad, goedenavond. goedenavond. Pianist, muzikoloog. Um, we gaan het over deze bijzondere componist hebben... Eerst eens even in Hongarije, onder de communisten. Want we gaan het ook hebben, vooral over zijn experimentele muziek. Maar ja. onder de communisten, wat voor muziek kon hij toen componeren? Nou ja, uh, hij moest natuurlijk ontzettend uh, uitkijken, om het zo maar te zeggen. Uh, hij heeft zich eigenlijk voornamelijk toegelegd... op het bestuderen van uh, de volksmuziek uh, van zijn eigen land. En dat is natuurlijk ook iets wat uh, heel erg in traditie lag... van, uh, van uh, ja, landgenoten van hem, zoals bijvoorbeeld uh, Bartok. He, die ze ook helemaal stortte op de volksmuziek. Uh, Kordai is ook zo iemand bij wie hij ook nog uh, les heeft gehad. Dus zijn muziek of zijn ja, inspiratiebronnen lagen vooral in de, ja, in de muziek van, uh, van zijn eigen uh, land en cultuur. En um, natuurlijk is een, een onderdeel van die muziek, een uh, heel belangrijk onderdeel van die folkmuziek is ritme. Hmm. En dat hoor je dus in zijn later werk heel erg terugkomen. Ja. Die fascinatie voor alles wat ritmisch is. Wat hij is gaan doen vanaf 56? Want toen ging hij naar het Westen. Nou, um, dat, eigenlijk het ritmische element in zijn muziek is pas vanaf de jaren, maar ik zou zeggen vanaf de jaren zeventig gekomen... toen hij uh, naar het Westen uh, vluchtte, uh, Oostenrijk in dit geval. Toen is hij al vrij snel in Keulen terechtgekomen... enkele weken na zijn aankomst in, uh, uh, in Wenen. En heeft daar um, ja, de, de, de, de school van Keulen ontmoet. Dat wil zeggen belangrijke componisten die daar werkzaam waren... zoals Karl-Heinz Stockhausen, uh, Mauricio Kagel... echte iconen van de twintigste-eeuwse muziek... die waren daar bezig, met name in de elektronische studio... Hij ging daar uh, uh, Rotneuzen en was ongelooflijk gefascineerd... door alles wat, hij, uh, ja, wat hem ter oren kwam. Want hij kende natuurlijk heel veel niet. Mm. Dat zijpelde niet door uh, nee. naar Hongarije in de tijd. Dat had hij letterlijk nog nooit gehoord. Had hè? hij nooit gehoord, maar... nee. Dus hij uh, was overweldigd door van alles. Uh, het, het was natuurlijk, ja, er werd heel veel geëxperimenteerd in, uh, hier in het Westen. Maar die elektronische muziek, dat was wel iets wat hij heel erg interessant vond. Het grappige is, hij heeft niet heel veel elektronische muziek zelf gemaakt. Maar heeft in zijn werk, met name dus... Dat was eigenlijk de eerste, het eerste stadium van zijn uh, experimentalisme hier in, uh, in het Westen. Uh, toen hij uh, uit Hongarije kwam. Was om die elektronische klank. Die beetje onmenselijke vreemde klank van de elektronische muziek. Om te zetten voor akoestische instrumenten. Dus zijn muziek uh, uit die tijd. Zeg maar jaren, nou, jaren 60 uh, tot en met uh, begin uh, jaren 70. Dat is muziek die uh, heel abstract is. En gebruik maakt van, van technieken die redelijk vervreemdend van ons zijn. We kunnen iets laten horen. Uh, Aventures. Oké, okay, wat is dit? Dat Dat wat horen we. wij? Ja, dat is heel bijzonder. Uh, dit is nou ja, muziek voor diverse vocale solisten en een klein ensemble. Uh, wat we horen is eigenlijk een componist die er alles aan doet om tegen het medium opera in te gaan. Dit is echt een typisch liedje, eigenlijk van die tijd, een uh, zeer uh, revolutionair stuk en ook een beetje tegen het uh, heilige huisje schoppen. Je hoort dat uh, de vocalisten hier allerlei geluiden maken die eigenlijk helemaal niet tot het palet behoren van een zanger. moeten uh, Moeten nietsgeluiden geluiden maken. Je hoort ze uh, raar lachen. Um, uh, je hoort ze laten in het stuk kuchen. Allemaal dat soort elementen. Dus het, uh, dat is ook weer deels ge, geïnspireerd ook door elektronische muziek. Want ja, daarmee kan je ook klanken maken die natuurlijk vervreemdend werken. Dat gebeurt hier ook. Het is natuurlijk niet elektronisch, maar het zijn niet de klanken die je met vocale muziek associeert. Ja, het zijn micro. Polyfonie, hè? daar raakte hij geïnspireerd. Wat, wat is dat? Ja, nou ja, je hebt natuurlijk polyfonie. Dat is meerstemmigheid, zoals je dat van Bach kent, bijvoorbeeld. Alle stemmen die tegelijkertijd uh, klinken. Uh, bij Ligeti uh, gebruikt hij een soortgelijk principe, maar ook weer op een vervreemdende manier. Want uh, ook Ligeti gebruikt in de jaren zestig kanons, bijvoorbeeld. Dus dat de ene stem achter de andere aanloopt, maar heel erg dicht op elkaar. Waardoor je een hele ja, close polyfonie krijgt. Uh, uh, die Micropolyfonie heet, omdat heel veel instrumenten zo dicht op elkaar zitten op een klein, op een klein oppervlak, dat je het niet meer ervaart als polyfonie. Oké, okay, kunnen we ook een stukje van laten horen. uit Space Odyssey, he? Van Stanley Kubrick. Ja, ja klopt. Um, het is, uh, uh, it, is bij het, zeg maar, het grote publiek bekend geworden. Uh, ik weet niet of dat bewust uh, is bij veel mensen. Of ze dat uh, zich realiseerden. Maar um, inderdaad door de, uh, met name de films van, uh, van Kubrick, met name Space Odyssey. En waar... wat, wat maakt dit zo bijzonder dan? Dit? Nou, het is muziek die... Uh, het, hij wist overigens niks van Legacy. dat dat gebruikt werd. Het is dus niet voor de film geschreven. Hm. Um, maar het maakt het bijzonder omdat het muziek is die uh, zo ja, wat ik al eerder zei, maar vervreemdend werkt. Het is geen muziek die. Uh, deze muziek, althans in die periode. die uh, die meteen doet denken aan. nou ja, de traditionele meesters. Het heeft niet een echte enorme lyriek. Het is niet. Het is niet aards. Het is een eigenlijk buitenaards. Het is vervreemdend. En dat is wat nou heel erg goed past natuurlijk, bij zo'n film. Ja, precies. Ja. Het is. Uh, als je het hoort ook, atmosfeer. Dat een stuk wat daar heel veel uh, in voorkomt in die film. Uh, met langzaam vergelijkende kleurvlakken. Uh, Heel abstract angst en jagend ook. Uh, dan, uh, ja, dan snap je wel dat dat, dat voor een film buitengewoon uh, visueel uh, ondersteunend is. Uh, heb jij hem ooit zien spelen? Liegt het hij zelf? Ja? Nee, nee, het was sowieso uh, geen uh, heel goede pianist. Het was echt op amateurniveau. Hij kon zijn eigen ja. stukken niet, uh, ah, <laughs> niet <ja>? spelen. Wat <laughs> grappig, want jij, jij hebt uh, de, de, gespeeld natuurlijk. Hè? Ja, ja uh, nou ja, voor piano heb je zijn etudes. Dat is zeg maar, uh, ja, dat is uh, ongelooflijk meesterwerk. Uh, drie bundels zijn het. Uh, buitengewoon moeilijk. Uh, het, uh, hij, wat ik al zei, hij kon het zelf niet spelen. Hij kon het wel voelen. Dus hij had wel een beetje een idee of het allemaal kon, ja of nee. Het kan allemaal net, maar het is, uh, het is uh, fascinerende muziek... waar alles in samenkomt. Dat is eigenlijk een typisch staaltje van de late Ligeti... vanaf 1985 ongeveer. Dat willen we horen. Laten we zo. dat er allemaal dingen in je hoofd gebeuren nu, nu, ja, nu je ja, dit hoort. Ja, ja klopt, no ja het is de zesde etude. Jij zit dat, het te spelen in je ja, hoofd nu. Ja, het gaan met mijn ja. vingers dat, dat klopt, ja. Het is, een, het is een fantastisch stuk, maar wat zo fascinerend is hier... is dat je um, de invloed hoort van, van heel veel zaken... maar met name de, de Afrikaanse muziek, uh, African Drumming... waarin uh, je allerlei lagen hebt uh, binnen een puls. Dus je hebt een snelle puls en heb je allerlei lagen... van verschillende snelheden. Je hoort ook alsof het uh, twee of drie pianisten tegelijk zijn. Je hoort verschillende uh, uh, ja, snelheidslagen door elkaar. En dat maakt de muziek zo fascinerend en ook moeilijk te spelen. Uh, want je, ja, het is polyfoon, dus meerstemmig. Maar het is niet zoals bij Bach... dat ze allemaal bij wijze van spreken in een vierkwartsmaat te vatten zijn. Maar het zijn allerlei maten die tegelijkertijd in andere maatsoorten staan. Ja, dus moet je niet ontzettend veel weten van muziek... om hiervan te kunnen genieten, ook als luisteraar? Nou, ik, eh, enige achtergrond helpt zeker, moet ik zeggen. Het is natuurlijk niet eh, heel voor de hand liggend wat ja, je ik hoort. Ik heb hier een citaat van jou leren. Je kunt jezelf eigenlijk niet een muziekliefhebber noemen... als je nooit de etudes van Ligeti gehoord hebt. <lacht> dat oh, vind dat... je nog steeds? <lacht> Uh, nou, dat is misschien wat... Uh, dat is al wel een tijdje geleden, heb ik dat misschien gezegd. Het is wel heel belangrijk. Nou, het voordeel is, ik, ja, ja en nee. Als je zijn muziek kent... Uh, dan, ken je meteen, dan begrijp je een hoop andere stijlen van muziek ook, denk ik. Hm. Uh, dat is, het, denk ik, het belangrijkste aan. En, uh, wat zo mooi is aan deze muziek... dat hoor je ook een beetje in deze etude. Het appelleert aan heel veel dingen. Het is ritme, maar je hoort ook Chopin-achtige lijnen. -da -da -dam. Het is heel lyrisch. En uh, Je kan er door geëmotioneerd raken, maar je kan ook... Door door gefascineerd raken. Uh, en dat maakt interessant. Het is muziek die je niet in een hokje kan plaatsen. Hij maakt ook gebruik van nou, wat je dan tonaliteit noemt, dus consonante klanken... maar ook dissonante klanken. Het is niet zoals sommige moderne muziek... heel erg piepknars of heel moeilijk... <lacht> he, en, en het is ook niet heel simpel... dat je denkt, ja, dat kan ik, na, kan ik wel even mee uh, zingen. Zeg maar ja, hoe lang heb jij daarop moeten studeren... om dat überhaupt te kunnen spelen? Um, lang, want uh, ik ben al... Nou, vele jaren geleden begonnen met enkele etudes... en dat bouw je dan op een gegeven moment op. En uh, ik moet zeggen... Uh, nog steeds uh, uh, werk ik aan... het zijn etudes waar je... Uh, volgens mij je hele leven lang aan kan blijven schaven. Ja, ga je weer spelen nu met die Vijfdaagse? Ja. Uh, uh, uh, niet deze Vijfdaagse, want mm -hmm. ik speel wel met uh, Gelders Orkest en een uh, andere uh, pianoconcert de komende week. Ja, je, je bent al beetje. Uh, <laughs> ja, ja. Maar uh, op 21 april, dus dat schiet wel op, doe ik. Liegt in uh, Antwerpen. Dus, uh, helaas niet binnen Nederland in de single. Ja. En is dat uh, druk? Komen er echt heel veel mensen op af? Is dat... Ik weet niet hoe de verkoop nu is, maar het is een van de ja, populairste componisten binnen het 20ste eeuwse of, en ja, nee, het is 20ste eeuwse, een 21ste eeuwse genre. Dus meestal is dat vrij druk. Ja, ja. Wat is het belangrijkste argument... voor mensen die heel weinig ervan af weten... dat je zegt, je moet er toch naartoe? ik zou het doen? Um, het is muziek die uh, nou ja, horizonverbredend werkt. Omdat, uh, omdat je zoveel elementen hebt die samenkomen. Zoveel muziek. Het is een, een globale muziek... waarbij uh, het westen, het oosten... Uh, en een stukje van het heelal, volgens mij, allemaal samenkomen. Poeh. Een rijkervaring. ervaring. Nou, zeg dan maar eens dat je het niet gaat. Hey, mag ik je heel hartelijk danken... en dat je ons enthousiast hebt gemaakt en ons geïnteresseerd hebt geraakt erin. Ralf van Raad, dank je wel. Graag gedaan. Goed. Um... Iets geheel anders morgen in uh, Vroomse Hoop wordt een uh, oorlogsmonument onthuld, waarbij wordt stilgestaan bij een van de opmerkelijkste verhalen rond de bevrijding over Rijssel. Voorzitter Hans Nieboer van het 4 mei Comité Vroomse Hoop en Guus Kempen, geboren en getogen in Vroomse Hoop, was acht in 1945. En meneer Nieboer, om met u te beginnen, wat gebeurde er eigenlijk tijdens die laatste dagen voor de bevrijding? Ja, het waren hele spannende dagen uh, met gevechten bij uh, verschillende bruggen in Vroomse Hoop. En eh, op, op 5 april sneuvelden daar meerdere Duitse soldaten... bij de opgeblazen brug... door eh, hevige gevechten met de verzetsgroep. En de Duitsers hadden in de oorlog de vuistregel van... Eh, voor elke dode soldaat moesten vijf burgers worden gewroken. Dus de Duitsers, eh, die woedend waren op dat moment... die hebben eh, een honderdtal mannen, vrouwen en kinderen uit de huizen gehaald... brut uit de huizen gehaald in Fromshoop... langs het kanaal Voortgedreven een gijzeling en op een gegeven moment zijn daar 25 mannen, plus minus 25 mannen, zijn gescheiden van de vrouwen en de kinderen, gingen verder langs het Zwolse Kanaal en zouden daar gefuseerd worden. Ja, voordat voor we verder gaan, meneer Kempen, u was acht jaar oud toen, ja. u woonde vlakbij die brug, kunt u zich ja. veel herinneren van die gevechten? Ja hoor, daar kan ik me alles nog heel goed van herinneren. Wat dus heeft het meeste achter... indruk op u gemaakt? Nou, het is zo dat we dus dicht bij die brug woonden, zoals u al zegt. En we woonden in een huis. dat was een voormalig uh, zuiverfabriek geweest. Het was wel een normaal uh, huis als je het zag. Maar in dat huis was een hele grote kelder. En uh, aan de langs de wanden waren grote bakken gemetseld. Dat was voor zout of wat nog gebruikten. Maar kortom, uh, wij zijn de hele nacht in die kelder geweest. En... Uh, dat was ontzettend uh, angstaanjagend, want daar uh, heb ik dus van alles uh, moeten meemaken. Ja, en, wat, wat, wat, wat, wat was het meest angstige wat u heeft meegemaakt? Ja, nou kijk, uh, het begon s'avonds dat we niet naar onze bedjes gingen... en dachten wat is er aan de hand? Dat mijn moeder zei, ja, we slapen vannacht in de kelder. Allemaal dikke jassen aan. Er was een hele bedompte ruimte. Het enige licht wat we hadden was een karbietlamp met een klein vlammetje... En we waren er nog maar vrij kort in de avond toen het schemerig werd. Toen begonnen de gevechten en wij hoorden je constant geweerschoten... en gemompel van stemmen buiten. En uh, op een gegeven moment, uh, toen denk ik zo'n half uur in zaten... zei mijn oosterbroer, papa, er ligt iemand buiten in het keldergat. Er was een inzetraam, er was een soort gemestelde bak buiten... waar je dus uh, aanvoer van bijvoorbeeld spullen die in de kelder moesten door kan doen... En daar lag een gewonde Duits met een buikschort. En uh, mijn vader heeft dat uitzetraam eruit gehaald. En die man die vroeg om wasser, wasser, wasser. En uh, die was dus zwaar gewond. En mijn vader heeft toen die man water gegeven. Ja, en verder kon je niks doen. Want als die man binnenhaalde, dan was je meteen een verdachte. Hm. Dus na verloop van tijd heeft mijn vader dat raam er weer ingezet. En we zagen die man telkens liggen. En dat is achtjarig yogi heeft er een enorme impact op je. Ja. Meneer Nieboer, u zei net, er werden mensen uh, eruit gepikt hè, toen die Duitsers ja. uh, gedood waren bij die gevechten. Want dat was de vuistregel. Dan moesten er ook burgers geselecteerd worden. Wie waren het uiteindelijk die geselecteerd worden, die overbleven om doodgeschoten te worden? Nou ja, goed, de Duitsers hebben volgens mij uh, willekeurig gewoon 25 mannen eruit gepikt. En gezegd van, uh, nou, het is, uh, het, is, het is voorbij voor jullie. Jullie gaan mee langs het kanaal om, uh, om, om, om gefuseerd te worden. Meneer Kempen, dus liep u en liep uw familie daar ook bij toen? Ja, maar daar moet ik verder nog iets bij vertellen dan. Uh, een tijdje dat die man al in de kelder gewond lag, stond er, duizend, stond er buiten een Duitse te schieten. En die heeft mijn vader geroepen en die heeft gezegd: er ligt een gewonde kameraad van u hier. Toen hebben ze met behulp van buren. Hebben ze die soldaten uitgehaald en die vrij kort daarna ook overleden. Maar toen wij allemaal mee moesten, ja. waren we halverwege. En toen zag mijn vader, die Duitse soldaat, aan wie je verteld had, dat zijn kameraad gewond bij ons in de keldergat lag. En mijn vader zei, die kon erg goed Duits, wat is dat nou? We hebben jouw kameraad verpleegd en geholpen. En nu moeten we mee. De man ging naar de commandant toe, deed eerst nog een soort oorlogsverslag. En toen mochten we weer terug. Maar toen ja. zei mijn vader, ja, als we weer terug mogen... dan worden we straks door je kameraden weer opgevangen. Die neemt ons weer mee. Dus die man heeft ons heer heel eind teruggebracht. En telkens onderweg, wel een keer of vier... werd aan hem gevraagd door zijn kameraden... wat moesten die leiden? Ja, die leiden hebben een gewonde kameraad gepleegd om te geholfen. En die man heeft ons heel eind teruggebracht. Terwijl alle andere mensen verder moesten met die Duitsers. Ja, want meneer Nieboer, wat gebeurde er met die andere mensen... die mee moesten met de Duitsers? Nou, die andere mensen hebben verteld dat de vrouwen en kinderen... werden, werden vrijgelaten bij de brug verderop. Maar die mannen moesten mee langs het Zolzenknaal. En die mannen moesten knielen. Er stond een interieur opgesteld en het einde zou daar zijn. Alleen, op dat beslissende moment... verschijnt er een tot dusver onbekend gebleven vrouw. En die smeekte de Duitse commandant om genade. In de verte hoor je al de, op dat moment de, de Canadese kanonnen... En het wonderlijke gebeurt. De commandant is inderdaad genadig... en schenkt de mannen de vrijheid en in feite het leven. Wie was die vrouw? Wie was die vrouw? Ja. Dat is een hele prangende en mysterieuze vraag op zich. Uh, uh, niemand uh, weet of niemand wil vertellen wie die vrouw is geweest. Niemand weet of niemand wil vertellen, zegt hij. Ja, precies. Want uh, ja, dat is. Uh, ik, ik, heb, ja, ik heb me ook afgevraagd later. Uh, hoe kan het dat niemand die naam weet? Maar misschien heeft het met de volksaard hier te maken. dat men nooit opgeeft van uh, heldendaden in de oorlog. Want mijn vader zat zelf in het verzet. Nou, ik heb hem zelden gehoord. Hij was heel actief op zich. Ik heb zelden gehoord wat hij heeft gedaan of moeten doen in de oorlog. Uh, ik heb ook zelf meegemaakt, of ik weet dat mijn oom is doodgeschoten... ook geëxecuteerd. Nou, er zijn heel veel verhalen uit de, uit de oorlog... die men op de een of andere wijze niet wil vertellen. Nee, Dus zo gek als wij dit nu vinden, als wij horen van er is een vrouw geweest... die ja. heeft voor elkaar gekregen dat er niet 25 mensen werden gefusieerd... zegt nou, ja. u van nou ja, er zijn meer heldendaden verricht toen ja. in die tijd... en ja. dat mensen daar ook niet mee naar voren zijn gekomen later. Ja, daar ben ik van overtuigd. Want het is zo, dat maak je gewoon mee als je ook mensen spreekt uit die periode. Ik deed mijn plicht, maar ik wil er niet mee te koop lopen. Ja, maar anderen, want... hebben, anderen hebben denk ik toch wel gezien wie dat was, of niet? Ja, dat klopt. En die zeggen daar niks over. Nee, dat is... Ja, ik, ik heb natuurlijk... En wij met ons hele uh, 4 mei comité heel veel mensen... Ja, die wouden, Die wil ik graag weten, wie was die vrouw? Ja. Maar je moet het ook respecteren als iemand het niet wil vertellen. Nee. Heeft u daar ooit iets over gehoord, meneer Kempen? Nee, hoor, uh, Wie dat is geweest, uh, ja, dat is een groot vraagteken. Ja. En, en, en is daar nog jaren naar gezocht? Of heeft u het in Vrouwenshoop allemaal maar bijgelaten? Nou, uh, van mijn kant weet ik dus niet of het nou verder naar gezocht is. Oh. Want uh, ja, het is alweer 73, 73 jaar, jaar geleden. geleden. Ja. Zij, wat er gebeurd is, meneer Nieboer, wat heeft dat gedaan met die gemeenschap? Want we, we hebben het inmiddels nu erover, 73 jaar later. Ja. Hè? Nou, dat heeft ze heel veel gedaan. Ik heb zelf in uh, 1990 het boekje van Sof Bevrijd geschreven... En ja, toen leefden de verhalen niet zo. We hebben een, drie jaar geleden hier in het theater het, van het punt in zo hebben we 5 april opnieuw tot leven laten komen... met uh, spel en met muziek enzovoort. En toen begon het verhaal toch meer te leven. En, en, en nu is eigenlijk het moment daar... en dat men zegt, het verhaal achter de bevrijding moet meer, moet meer bekend worden. Want het gaat vooral om de verhalen... en het, gaat er ook om, het staat ook op het monument straks... Vrijheid geef je door, want dat is ons ideaal van... Het is niet alleen herinneren, maar het is ook hoe wij met de huidige generatie... en de toekomstige generatie omgaan met de vrije, Dat is ons ideaal. Ja. Dus morgen, om af te sluiten, wordt dat monument uh, onthuld hè, voor ja. ons allemaal. Dat klinkt ook een beetje als een afsluiting in de zin van... als u er morgen niet achterkomt wie die vrouw was... dan zal dat ook waarschijnlijk niet meer lukken. Maar de vraag is eigenlijk, is dat erg? Nee, we, we hebben dat geaccepteerd die vrouw uh, misschien het geheim meegenomen en heeft in haar graf en dat mensen er niet over praten. Het belangrijkste was dat hier in die moeilijke oorlogsperiode... Toch, uh, toch genade is getoond door de Duitse commandant. En dat vind ik er eigenlijk ontroerend aan het hele verhaal... dat er toch die genade is getoond, waar ook uh, Guus Kemper over gesproken heeft... dat ook Duitse soldaten mensen waren van vlees en bloed... die, die ook ergens uh, ja, mensen het leven hebben geschonken weer. Mag ik wel allebei hartelijk danken en een mooie dag toe wensen morgen. Dank je wel. Graag gedaan. Dan ja, gaan we langzamerhand toe naar Nooit meer slapen. Het programma wat uh, straks uh, op deze zender na twaalf uh, uur uh, te horen is. Dan is Edwin de Vries te gast. Acteur, regisseur en schrijver. Samen met zijn zoon Sam speelt hij op dit moment uh, Westerbork Serenade. Een toneelstuk over het leven van zijn vader. Je meisje uit kamp Westerbork wist te smokkelen. Pieter van der Wielen praat Straks met Edwin de Vries. Goed, dat is het oog. Morgen zit op deze plek Joost Vullings. Ik wens u een hele mooie en rustige nacht. Goede nacht, Het wordt tijd voor mich te gaan. Was ik nog te zeggen had, dauert een sigarette.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 Ontdek wat je nog meer kan met Vodafone als je ook Ziggo alles in één hebt. Want dan krijg je non-stop gratis extra's. Zoals elke maand dubbele data en een extra tv-pakket naar keuze. Voor thuis en onderweg. The future is exciting. Ready? Vodafone. Combineer Ziggo alles in één met Vodafone Red Essential... en krijg ook elke maand 5 euro korting. Dan heb je onbeperkt bellen en 6 gig voor maar 21 euro per maand. Kijk op Vodafone.nl Kras kortingsdagen. Nu met korting tot wel 100 euro per persoon.